Er heerst een gemoedelijke sfeer op de koffietafel ter ere van Roger Bates zaliger. Dit en nog een keer. Sandwich en Pees, het is hier een koffietafel. Het is nagedacht, het is van een dode vriend. Buur! Dat we hebben! Champion. daar, is... da da da Zij zijn daar vies aan te kwaad Maar dat is nog het meesterkwetste. Dat is nog een burgemeesterlees afgekomen. Als er een dat wordt schoon heel z'n leven krom gewerkt... ...en die mijnen van hem heen. zijn groeiter, redden van de baak. Redden van de baak. Toestand van dat lijk. Het was meer een legpuzzel dan een autopsie. Ja, lach maar. Nu zijn het nog de gewone dorpers die eraan. gaan. Maar hoe lang zal het nog duren? In het team van het is. Even nee, de echte champions. Nee, de echte champions. Makkers, staakt uw wild geraas. Ik weet de ware toedracht achter het gruwelijke geheim van Gotterdam. Ik ik Zuip! Nee, maar serieus. Ik weet het. Van de ontvoering van, van, van professor Laura van de mot, mot, motorboot. Religie en het geld. Het bloedgeld van Bates En, en, en de hoeren. Hoeren! Ik zeg het u. Alle sporen leiden naar éénzelfde dader. Wat zeg het dan? Damnasius. Damnatius. Priester Damnatius is de schuldige. Zeg gij zeker? Eh, uh. uh, betrekkelijk. Ja, gerechtigheid zal geschieden. Deze woedende, irrationele en zwaar bewapende menigte zal me helpen om Damnasius naar een eerlijk proces te leiden. Klaas, wat is er hier aan de hand? Ik en deze wraaklustige meute gaan de priester arresteren voor zijn misdaden. Misdaden? Maar Klaas, je begrijpt het niet. Ik begrijp het maar al te goed. Jij bent maar een meisje en je moet je niet bezighouden met grote jongensdingen. Dag. Ik moet iets doen. Ik moet hem waarschuwen. Je Kijk, Kom Als het al in Als een oer ook bij! Maar nee, dat is Marike. Het spel is uit dat Bedaard, beminde parochianen, ik kan alles uitleggen. Vertel uw leugens, morrende duvelpaster. Zoudt gij dit huis van God besmeuren met het bloed van een arme zondaar? Je bent bekend, en nu ga hem lynchen. Uh, lynchen, is, is dat niet wat overdreven? Ga je naar binnen? 180. Nee, stop! Hela, okay, niet goed bezig, mannen. Op het gemakje, hè. Klaas, doe ze stoppen. Ze zijn verkeerd. Damnaasjes is onschuldig. Ik kan het niet gedaan hebben. En waarom dan niet? De nacht van de ontvoering en van de moord op Roger was hij in het bordeel bij zijn speciale meisje. De enige die hij vertrouwde. De enige die hij graag zag. Ja, sorry. Maar wie gelooft er nu een prostituee op haar woord? Klaas, ik ben die prostituee. Er is trap opgelopen. De klant door net. Vergeef hen heer, want ze weten niet wat ze doen. Ha, hij <laughs> is die Ha, ha, ha, in de val. ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Baren, weten jullie dan niet hoe ik voor jullie zielen gestreden heb? Om jullie nacht na nacht te behoeden voor de dag des Ordes. Al jaren sluiten jullie de ogen voor wat er in dit dorp gebeurt. Maar dra, komt er een dag dat niemand meer blind kan blijven voor die godenduimstering? pas te op de klokken! Ja, huh? ja. Huh?